Shabbat shalom. We like hoeven de Shabbat shalom met die dag. Laten we het CMA gaan zingen. Dan willen we psalm 92 zingen. Tof, Leo La Adonai. De Sabbatspsalm. Ben je er klaar voor, Grace? Als je de lampen aanzet, moeten de, de zeven lampen van de kandelaar hun licht naar voren laten schijnen. Zo zei de eeuwige tot Mozes om aan Aaron te vertellen. En Aaron deed zo als de eeuwige Mozes geboden had. De eeuwige gebood Mozes verder... Stel de zonen van Levi in dienst van Adon en zijn zonen. De Levieten zullen een bijzondere plaats hebben. Ze zullen mij toebehoren in plaats van de eerstgeborenen. De eerstgeborenen behoren mij toe sinds de dag dat ik de eerstgeborenen van Egypte heb gebeeld voor de bevrijding van mijn volk uit Egypte. De eeuwig sprak tot in de woestijn Sinai. In het tweede jaar na hun uittocht in Egypte, in de eerste maand van dat jaar, laat de kinderen van Israël het feest op hun voorbereiden. De veertiende dag van deze maand moet jullie het bereiden. De kinderen van Israël bereiden feestelijk op op de veertiende dag van die maand in de avond in de woestijn van Smaal. Nu kwamen er een paar mannen naar Mozes en Aaron en zeiden We zijn onrein geworden door het lijf van een mens. Hoe kunnen wij nu het feest overbrengen samen met onze familie en met de andere kinderen van Israël? En Mozes antwoordde wie onrein is op een verdere reis is moet wel het bezig brengen, maar niet in de eerste maand, maar in de tweede maand op de buurt in de dag. Hij moet het eten met de matjes met bittere kruiden. Ook de vreemdeling die bij jullie is, moet het bezig op je voorbereiden volgens mijn wet. Er is maar één wet van die, voor jullie gasten en voor jullie slaven. Op de dag dat Mozes de behuizing had ingewijd, bedekte een wolk de behuizing. Overdag een wolk en s nacht als een vuur de behuizing bedekte. Als de wolk optrok van de tent der samenkomsten, trok het volk verder. En daar waar de wolk zakte, daar maakte het volk zijn kamp. Leo sprak tot Mozes: Laat twee zilveren trompetten maken. Zij zullen dienen voor het bijeenroepen en waarschuwing van het volk. Ook zal de trompet mij in de herinneren. Als je niet te strijden hebt, dan moeten jullie de trompet korte toon laten klinken, waardoor jullie in mijn herinnering gebracht worden en jullie vijanden zullen gelukkig ook op jullie vreugdedagen en feestdagen en de nieuwe maanddagen moet je niet op de trompet Het dat gebeurde. In het tweede jaar en de tweede maand op de twintigste dag van de maand dat de wolk optrok en het volk volgde de wolk naar de mistijn van Paran. Vanaf de berg van de eeuwige trok te zijn met de ark van de eeuwige voorop op zoek naar een kampplaats drie dagreizen verder. De wolk van de eeuwige begeleidde hen op een reis. Wanneer de ark op het punt stond te vertrekken, zei Mozes: O eeuwge, laat uw vijanden verstrooid worden en zij die hun haat voor u op de vlucht slaan. Als zij bij hun rustplaats kwamen, zei Mozes: Keer terug, eeuwge, te midden van de vele duizenden van Israël. Zij die mee weggetrokken waren, waren ontevreden en mopperden: Wie geeft ons vlees te eten? Ze waren mijn waarnemers in Egypte gebleven. Daar hadden wij vis voor niets, courget. Meloenen prei alleen knoploof. Nu droogt onze ziel uit in deze bestijn met niets dan elke dag mannen. Toen moest het volk hoorde jammeren, zie moest tegen de eeuwige. Waarom moet ik de last van heel dit volk uw volk dragen? Heb ik het volk soms voortgebracht, dat u tegen mij zou kunnen zeggen, zorg er zelf maar voor? U heeft het volk beloofd naar een land te brengen dat u aan onze voorvaderen heeft geloofd. Waar haal ik het vlees vandaan voor deze jammerende mensen? Ze willen vlees en ik kan niet alleen last van dit volk op mij nemen. De last is mij te zwaar. De eeuwige antwoordde breng 70 van de oudsten van Israël bij een in de samenkomsten. Ik zal afdalen en met jou spreken en de geest die dan op jou lust zoiets afstralen op die 70 oudsten. Ze zullen met jou de last dragen. Zeg verder tegen het volk. Bereiden jullie er morgen op voort, dat jullie vlees zullen eten. Jullie hebben je tegenover mij beklaagd, wel, ik zal jullie vlees eten geven. Vandaag, morgen, vijf dagen, een hele maand zullen jullie vlees eten. Dat jullie van wal en mislukt worden. Zo zullen jullie leren om niets over mij te beklagen. Mozes sprak tot de eeuwige, hier zijn zeshonderdduizend man. En u zegt, ik zal ze vlees geven voor een maand. Er is hier niet genoeg rund bij een klein aan mee. Hoe zou er dan genoeg zijn voor een maand? Maar de eeuwige antwoordde, is mijn macht niet genoeg? Is mijn woord niet genoeg? Ga naar buiten en zie. Mozes ging naar buiten en vertelde de verzamelde zeventig oudsten wat de eeuwige had verteld. De eeuwige daalde af in een wolk en sprak met Mozes en zijn geest straalde af op de zeventig oudsten. Twee mannen waren achtergebleven in die kant. De namen waren Elad en Medad. De geest van de eeuw straalde ook op hem De jongen uit het kamp kwam en vertelde Mozes dat de twee optraden als profeten in het kamp. Er kwam een wind van de zee die vogels bracht en de wind die de vogels neerkomen rondom het kamp. De hele dag en de dagen die volgden waren de kinderen van Israël bezig met het verzamelen van vogels die in een wijde kring rondom het kamp lagen. Zij die het meest gejammerd hadden en het gegulzigt waren, verslonden de wogels, maar zij stikten in de botte en stierven. Men noemde die plaats, Ierwold Hathava, de graven van de gulzigen, want daar werden de gulzigen begraven. Van Ierwold Hathava trok naar Castelrof. Mirjam sprak met Adon over Mozes, over de zwarte vrouw van Mozes. Maar de eeuw gehoord dat Mirjam kwaad sprak van de vrouw van Mozes. De eeuwige riep daarom Aaron de meer, en zei: Ik spreek direct als een vriend, van Mozes, niet als in een droom. Hij ziet echt iets van mij. Waarom heb je kwaad gesproken, Mozes? De wolk van de eeuwige van de tent, en Aaron zag dat meer om dit was geworden. Ze had de ziekte, Shera. Uh, uh, um, dit beschaamde meer, en Mozes riep: Afgoed, genees haar toch. En de eeuwige sprak tot Mozes: Zij moet zich zeven dagen afzonderen buiten het kamp. Meer omzonderde zich zeven dagen afbuiten in het kamp, toen was de terra zo weer genezen. Daarna trok het volk weg van Karezon en maakte een nieuw kamp in de woestijn van Paran. Dan wil ik zelf nog psalm 87 voorlezen. Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. Ja, we heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God, Sela. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriën met de Keshit, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. Yahweh telt hen erbij, wanneer hij de volk opschrijft en zegt, deze is daar geboren. Sela, de zangers, evenals zij die in rijen dansen, zingen. Al mijn bronnen zijn in u. Nou, dan gaan we zingen. De kinderen dank u wel. En dan willen we nog zingen, Abba Vader u Alleen. En dan lichaam, nu libi. En psalm 42, als de hert dat verlangt. Dan willen we samen bidden. Ik wil het hebben over de profeet Joël. We hebben de laatste tijd veel gesproken, steeds van, of aangehaald. Wat Petrus zegt in handelingen, als die uh, op de Pinkse dag, ze beschuldigd worden van donkerschap. Dan houdt Petrus een hele preek en daar haalt hij dus ook de profeet Joël aan. En dan noemt hij een aantal dingen die de profeet Joël gezegd heeft en die dus in zijn tijd tot vervulling komen. En ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Dus ik was op zoek van, ja, wat zegt hij nou allemaal? Die profeet Joël. Want hij wordt aangehaald door Petrus. Maar misschien is het ook wel mooi om dus eventjes profeet Joël te laten spreken. En te kijken van wat hij allemaal gezegd heeft. En wat hij allemaal gedaan heeft. Nou, dat begint met het woord van Jahwe. Dat dus gesproken wordt tot Joël, de zoon van Petuel, Staat er. Hij krijgt dus een boodschap die hij moet richten tot Israël. En dat is niet zo'n mooie boodschap. En dan blijft er niet bij. Hij moet op een gegeven moment ook een boodschap brengen aan de heidenen. Dat komt dan later te pas. Maar het begint bij Israël. Hoor dit oudste. Neem dit te oren alle inwoners van het land. En dat ging dus over Israël. En die moet hij dus aanspreken. En ja, als je dan hoort wat hij allemaal te zeggen heeft. Dan is het een behoorlijk zware boodschap die hij moet brengen. En dan... Een vraag: is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Nee, wanneer is dat nou gebeurd? Zegt hij, vertel erover aan uw kinderen en laat uw kinderen hierover weer aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Dus wat hij te zeggen heeft. dat wil hij me zeggen: we moet luisteren, mijn boodschap is zo groot. Dat is niet zeg maar iets wat dus behouden moest blijven bij jullie vaders of bij jullie. Nee, ik wil dat iets zeg hebben. Maar, dus jullie vertellen het aan je kinderen. Met de opdracht dat die kinderen het weer vertellen aan hun kinderen en hun kinderen het weer vertellen aan hun kinderen. Dus dan gaat het echt ja, een hele poos door. Nou, als je kijkt wat daarvan waar geworden is, dan zeg je, ja, wij praten er nog steeds over. Hè? Dus dat is eeuwen nadien wordt hij nog steeds aangehaald als zijnde een profeet die werkelijk wat te zeggen had. Die echt gestuurd was door Yahweh om ons de dingen te vertellen. En dan heeft hij het over wat er dus gebeurde in het land. Wat de jonge sprinkhaan overliet, dat at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, dat at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, dat at de zwermsprinkhaan op. Dus er is dus een enorme plaag gekomen van sprinkhanen. En je ziet dus dat er dus verschillende soorten zijn. Dus eerst heb je dus een jonge sprinkhaan, die wij ook wel hebben, hè. Als je in de zomer door het gras loopt, en je loopt een beetje voorzichtig, dan zie je dat er allemaal springhanen voor je voeten wegspringen. Maar dat viel erg op. Dus die springen heel erg snel. En dat zijn eigenlijk de veldsprinkhanen. Maar dan heb je ook nog de treksprinkhanen. En dan na de treksprinkhanen heb je ook nog de zwermsprinkhanen. Ik weet niet of jullie het weten, maar in de tegenwoordige tijd, dan zijn er dus nu al, ik weet niet hoeveel landen overspoeld door springhanen. En Ik laat er even een foto van zien. Het is miljoenen en miljoenen sprinkhanen Zo erg dat de mensen zeggen van af en toe komen de wolken aandrijven. Dan lijkt het net alsof het de zware regenwolken zijn. Maar dan zijn het dus sprinkhanen. En als die dus landen, dan vreten ze alles op wat er maar eetbaar is. En ze laten gewoon een dorre vlakte achter. Het is een verschrikkelijke plaag en... Het frappante is dat het dus de landen rondom Israël, die worden er enorm mee geplaagd. En het is niet in Israël op dit moment. Dus dat is wel een opmerkelijk iets. Israël, die valt daar buiten. Gelukkig. En laten we bidden en hopen dat dat zo blijft. Dat Israël echt gespaard blijft voor deze plaag. Ontwaag dronkaards, zegt hij, en ween. weeklaag alle wijndrinkers over die jonge wijn, want die is van die mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Nou ja, dat zie je ook als dus die beesten zijn geweest. Er is echt helemaal niets meer. Hè? Het is gewoon helemaal leeg. Al het groen is verdwenen. Ze hebben alles weggevreten. Dus je snapt dat, dat ook alle vruchten... Die zijn weg. Er is gewoon helemaal niets meer. Dus de enige wat overblijft is een grote hongersnood. Weeklaag als een jonge vrouw, zegt hij, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. En dan gaat het erom dat dus die man van haar jeugd omgekomen is. Zij is dus als weduwe achtergebleven. En zo moet je wee klagen om wat er dus gebeurt, zegt hij. De graanoffers en plengoffers zijn weggenomen van het huis van Java, want er is er gewoon niet meer. Er is gewoon helemaal niets. De priesters treuren, de dienaren van Java treuren. En dat is logisch, want als er dus geen graanoffers en plengoffers gebracht worden... ...dan hebben de priesters ook geen eten. Want die zijn daarvan afhankelijk. Het is hun loon. De dienaren van Yahweh die leven dus bij de giften die het volk geeft. En als dat er niet meer is, dan hebben hun dus gewoon geen inkomen. Het veld is verwoest, de grond treurt... ...want het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgeboogd, olie verkommerd. Het is een rampzalig iets wat hij schildert... ...van ja, wat er allemaal gebeurt, als die dieren over ons heen komen... Er is helemaal niets meer. De akkerbouwers gaan beschaamd. De wijnbouwers die weeklagen over de tuiven en de gersten Want de oost op het veld is verloren. Die is er gewoon niet meer. Is gewoon, ja, je kunt je het bijna niet voorstellen. Maar als je ziet, ze hebben nu ook, als je, soms zie je de foto's uh, gepubliceerd over wat er dus die huidige zwermen van sprinkhanen achterlaten. Ja, het is gewoon triest. Want er is dus gewoon helemaal niets meer. En dan snap je dat er dus een enorme hongersnood ontstaat, omdat alles wat eetbaar was, is gewoon verdwenen. Als dus ook alle bomen, als de blaadjes opgegeten worden, dan verdorren ze, want dan hebben ze niet meer de functie die nodig is in de zomer. Dus de wijnstok die is verdord, de vijgenboom is verwerkt, de granaatappelboom, de palmboom, de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, zegt hij, omdat dat allemaal. Verdord is, is er ook niets meer om je om vreugde over te bedrijven. Dus ook de vreugde is verdord. Dus geweken van de mensenkinderen. Ze worden alleen maar nog bezig gehouden met de gedachte van... hoe moeten we in vredesnaam aan eten komen. Als al het eten verdwenen is, als er helemaal niets meer is overgebleven... ja, waar moeten we dan nog van leven? Omgort u en bedrijf rouw. Dat beveelt hij aan. Priesters, weeklaag, dienaren van het altaar... kom overnacht in rouwgewaarde, dienaren van mijn God want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Nou, dat is een harde boodschap, hè? Want daar kunnen ze in principe, als je het zo bekijkt, kunnen ze daar helemaal niets aan doen. Als er helemaal niets is, als het dus weggehaald is door die sprinkhanen, ja, hoe kunnen dan de dienaren van God eigenlijk verantwoordelijk gehouden worden dat ze het graanoffer en het plengoffer niet gebracht hebben? Want dat zegt hij hier zo. Jullie hebben gewoon het graanoffer en het plengoffer niet gebracht. En dat is eigenlijk een ja, een consequentie van hetgene wat is in de wetten staat. Van ons luisteren, God die zegt niet, van ons luisteren, als het kan, breng mij dan een offer. Maar het is gewoon een opdracht voor hun. luisteren, dan en dan moet je gewoon een graan offer brengen, dan en dan moet je een offer brengen. Die offers, die zijn gewoon vastgesteld door God. En er wordt niet gevraagd van, uh, ja, als het mogelijk is. En dat is natuurlijk een harde boodschap. En dan zijn ze nu in gebreken gebleven. En dat houdt hij hun dus voor. En dan geeft hij een aanbeveling, kondig een vaste tijd af, roef een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten, en alle inwoners van het land in het huis van Yahweh, Uw God en roep tot Yahweh. Nu zaten ze eigenlijk allemaal in het stof, te treuren van dat er helemaal geen eten meer is, maar wat hij doet, is hij zegt van, mijn sluister blijft daar niet bij zitten, maar keer je tot Yahweh. Laten we samenkomen, laten we gaan vasten, en laten we gaan bidden, laten we bij elkaar komen, en God aanroepen, en hopelijk is hij dan genadig voor ons. Ach, die dag zegt hij: Ach, de dag van Jabe is nabij. En er zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En dan denk je bij jezelf: van, ja, maar luister, alles is al weg. Wat moet er dan nog meer verwoest worden dan? Heel de oogst is verdwenen. Ze hebben niets meer om te eten. En dan nog zegt hij: Van ja, maar sluister, dit was nog maar een voorproefje. Het zal nog veel erger worden. Als we ons niet bekeren, als we ons niet terugwenden tot God. Dan wordt die verwoesting nog vele malen erger. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze god blijdschap en vreugde. De zaadkoren zijn verschroppeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, wat het koren is verdord. Dus blijkbaar niet alleen zijn de sprinkhanen gekomen, maar is ook een enorme hitte gekomen. Waardoor dus al die zaadkoren verschroppeld zijn. Dat zie je hier ja, ook wel heel duidelijk. Als je hier in Zeeland bent en het wordt erg droog, dan zie je dus die aardkluiten ontstaan. De aarde die scheurt. En ja, je snapt dat dan bijna niks meer kan groeien. Hoe kreunt het vee zegt? Die kunnen de rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kunnen kleinvee moeten boeten. Omdat die sprinkhanen alles echt opvreten. Ook het gras, er blijft echt helemaal niets over. Dus ook de, de dieren hebben niets meer te eten. Dus die komen om. En zeker als het dan heel erg droog is, dan is er in ieder geval nog het gras en zo. Dat geeft er nog een beetje vocht. Vocht wat in het gras zit, maar zelfs dat hebben ze niet. Dus ook de kudden die raken helemaal in verwarring en die, ja, die sterven gewoon van de dorst en van de honger. Tot u, ja, we roep ik. Want een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen van het veld verzenkt. Er is helemaal niets meer overgebleven. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. Ja, er is er eigenlijk geen hoop meer. Hè? Alles is weg, alles is verdwenen. Of het is opgevreten door de sprinkhanen, of het is door het vuur verbrand. Er is geen water meer. Ja, wat moet je dan nog? Dan zegt hij, blaas er bij zijn sion. Sla alarm op een heilige berg. Blijkbaar waren de mensen nog niet gealarmeerd. Dus je kunt het bijna niet begrijpen eigenlijk, hè, omdat hij dus nog een soort alarm moet laten klinken. Terwijl de mensen eigenlijk al helemaal op scherp moeten staan. Maar misschien zijn ze zo uit het veld geslagen. Door alles wat hun overkomt, dat eigenlijk ook de moed ontbreekt om nog op te staan en nog wat te gaan doen. Maar dan roept hij wel toe op. Sla alarm op een heilige berg. Laat alle inwoners van het land zitteren. Want de dag van Yahweh komt, ja Yah is nabij. Dus ook al hebben ze het ontzettend zwaar. Het wordt nog zwaarder, zegt hij. De dag van Yahweh, die komt. En dat is dus geen prettige dag. Het is een dag van duisternis, van donkerheid, een dag van wolken en van, ja, zelfs de dageraad die zich over de berg verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Zoals het niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zijn zal. Jarenlang van generatie op generatie. Het is een, een, een spookbeeld wat hij voor hen houdt eigenlijk van, ja, jullie denken dat je het nou zwaar hebt, maar het wordt nog vele malen erger. Het wordt onvoorstelbaar erg. Ervoor verteert een vuur, erachter verzenkt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Ede en daarachter is de woeste wildernis. Er is geen ontkomen aan. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt op de film van uh, op sommige films over de Tweede Wereldoorlog, hoe de nazi's te werk gingen. Die deden op een gegeven moment de, wat noemden ze dan, de uh, verschroeide aardetactiek. Dat betekent dat overal waar ze dus geweest waren, dat alles in de brand gestoken werd en dat alles vernietigd werd. En dat er dus niks meer overbleef achter hun om van te leven. Ook de Russen hebben daar gebruik van gemaakt toen de nazi's op een gegeven moment behoorlijk gingen winnen. Hebben ook de Russen dat toegepast, zodat de nazi's niks meer konden vinden zeg maar, op de terreinen die ze dus veroverden. Het is een verschrikkelijke techniek, want het, voor de mensen die dus nog achtergebleven zijn, die overlevend zijn, die hebben ook helemaal niets meer. Dus die zijn eigenlijk ook tot de dood toe gedoemd. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort. Nou, als je... Je ziet hoe de nazi's, hoe snel die zeg maar, dus vooruitgang boekten met hun tanks en zo. Dan heb je een beetje idee van hoe snel dat allemaal kan gaan. Als het geluid van wagens springen over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die toppels verteerd als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Als je ziet die grote legermachten die bijvoorbeeld de nazi's hadden. En die je af en toe zo opgesteld ziet. Waar ze, ja ik weet niet hoeveel soldaten hebben staan. Je ziet het ook regelmatig als China bijvoorbeeld. Zo'n uh, zo dag heeft de 1 mei. Waarin dan uh, ja, de, de Republiek China wordt verheerlijkt. En je ziet dan al dat materieel wat voorbij komt. En al die, die grote legers die voorbij marcheren. Allemaal precies op hetzelfde moment. Ja, ik vind het altijd een verschrikkelijk gezicht. Dat iedereen precies hetzelfde moet doen. En dat je dus ziet dat er honderden uh, allemaal met hetzelfde been naar voren gaan. En het alles precies... Ja, ik vind het een afschuwelijk iets, omdat je dan eigenlijk alle kenmerken van jezelf moet eigenlijk weg. Je moet gaan optreden als een soort machine. Allemaal moet je hetzelfde gaan doen. Maar wat het effect daarvan is dat het wel enorm veel angst oproept. Want als je zoiets op je af ziet komen, dan snap je dat dus de moed in je schoenen zingt. Als helder rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op. Ieder gaat op zijn eigen wegen, zij wijken niet van hun paden af. En dat is natuurlijk ook een kenmerk van een aanvalsleger. Ze gaan op hun doel af. En ze wijken er niet van af. Ze gaan gewoon hun eigen weg. En alles wat in hun pad komt, dat wordt vernietigd. Ze verdringen elkaar niet. Ieder gaat op zijn eigen weg. En dat zie je ook. Hè. Dus Ook al is het één groot mechanisme, zou je zeggen. Ieder heeft zijn eigen pad. En al komt er weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Het is een verschrikkelijk machtig leger. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren. Ze klimmen de huizen op. Als een dief komen ze door de vensters binnen. Er is eigenlijk niets wat hun tegen kan houden bij het veroveren van het land. Het is zo erg, zegt de profeet, dat zelfs bij de aanblik daarvan, daar zit het de aarde en beeft de hemel. De zon en de maan worden in het zwart gehuld en de sterren die trekken hun licht in. Dus zelfs de natuur, die is er zo van geschrokken dat, ja, dat het allemaal tegennatuurlijk wordt. Hey, dus de maan wordt helemaal zwart, de sterren die worden zwart. En ja, dan snap je ook dat dus degene die aangevallen wordt. Ja, wat moet je dan nog? Als je zo ziet wat een enorme impact dat heeft, dan heeft dat ook een enorme impact op de mensen. En we laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot, ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van Java en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Dus ik denk dat wat er zal gebeuren dat als die dag van Java aanbreekt, dat het nog vele malen groter zal zijn als wat we ooit gezien hebben aan legers of wat ook van. Zijn engelenleger is natuurlijk zo ontzettend machtig. Daar kunnen we eigenlijk geen voorstelling van maken. Ook nu echter, en dat is weer gelukkig een ander stukje wat hij spreekt, ook nu echter spreekt Java, bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten, met geween en met rouwkracht. Dus het is niet zo dat hij komt met een enorm geweld en dat hij niet meer aanspreekbaar is. Nee, hij zegt: Ik wil nog steeds dat hij, u zich tot mij keert en dat u dus berouw hebt over wat je gedaan hebt. Dus ga vasten, ga huilen en kom met rouwkracht en scheur uw hart en niet uw kleren. Het was natuurlijk van oudsher een gewoonte om dus je kleren te scheuren als er een rouw was. En God die zegt, ja daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb liever dat je, je laat zien dat je je echt bekeert. Dus scheur je hart en bekeer je tot Jawe uw God. Want, en dat is natuurlijk het begin van een hele mooie boodschap. Hij is genadig en waarmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En het mooiste nog, hij heeft berouw over het kwaad. En dit is de omkeer van wat Jo al moet breken eigenlijk. Van hij komt eerst met een verschrikkelijke boodschap dat kan eigenlijk niet erger, en dan ineens komt hij met hoop, ineens verandert er wat, en dan zegt hij, ja, maar als je nou echt je eigen bekeert, als je je dus toch je eigen omdraait, en je gaat naar jaren toe en je laat zien dat je verdriet hebt om wat er fout gegaan is, dan krijgt God ook berouw over hetgene wat hij dus gedacht heeft jou aan te doen, en dan zul je merken dat hij genadig is en barmhartig, hij is geduldig en hij is rijk aan goede tierenheid. En wie weet, zegt Johan, wie weet dat hij zich dan omkeert en ook berouw zal hebben, zodat hij een zege achter zich overlaat, een graanoffer en een plengoffer voor Yahweh God. Nou, dat is zo'n geweldige boodschap. God, die komt eigenlijk in boosheid, komt hij, en dan zegt hij van me sluisteren van, als wij dus berouw hebben, als wij ons dus bekeren, dan zal hij zich ook omkeren en dan zal hij berouw hebben. En sterker nog, dan blijft het niet bij, maar dan geeft hij ook nog een zegen en zo'n grote zegen dat we de mensen in staat zullen zijn om weer een graanoffer, en een plengoffer voor hem te geven. Nou, dat is natuurlijk een geweldig iets. Blaas de bazuin in Sion, zegt hij weer een keer. Kondig een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Dus hij vraagt eerst van, joh, laten we bazuin blazen, laten we een vaste tijd afkondigen en laten we bij elkaar komen met z'n allen. En dan zegt hij dus waarom dat moet gebeuren. Om dus een bekering tot weg te brengen. Om te vasten en om een rookklag te geven. En dan zegt hij weer, blaas daar zijn. Verzamel het volk, heilig de gemeente. Breng de oudste bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan. De bruid uit haar slaapkamer. Dus niemand moet uitgezonderd worden. Iedereen moet komen. Iedereen moet zich onderwerpen aan deze. Want het gaat iedereen aan. Iedereen wordt getroffen. Dus laten we alsjeblieft samen ons verootmoedigen voor Yahweh. En dan zal Yahweh zich ook van de andere kant laten zien. Laten de priesters, de dienaars van Yahweh, wenen tussen de vooral en het altaar. En laten zij zeggen: Ontzie uw volk, Yahweh, geef hun erfelijk bezit niet over aan smaad. Waarom niet? Want waarom zouden de heidevolk over hen heersen? En het ergste nog, waarom zouden ze onder de volk zeggen: Waar is hun God? En dat is iets wat je steeds ziet eigenlijk bij voorbidders voor het volk. Dat als ze gaan pleiten over, heer, waarom doet u dit nu? Want wat zullen de mensen dan wel niet van u zeggen? Dat zie je heel duidelijk aan Mozes ook hebben bijvoorbeeld. Als Mozes op een gegeven moment een bericht krijgt van, van Yahweh, dan zegt hij, nou, Mozes, ga aan de kant staan en ik zal het hele volk zal het vernietigen. En dan ga ik met jou, ga ik een nieuw volk starten. Ik begin gewoon weer opnieuw. En dan zegt Mozes, maar dat kan toch niet, dat kan toch niet? wat zullen de mensen dan niet zeggen, wat zullen de Egyptenaren dan niet zeggen. Als u met zoveel geweld en zoveel wonderen heeft u uw volk losgemaakt uit Egypte en weggeleid, en dan alleen maar om ze in de woestijn weg te doen, om ze dan te vernietigen, wat zullen dan de Egyptenaren dan niet zeggen. Aha, wat is dat nou van God, hij, hij kon ze niet eens in het land brengen wat u hen beloofd had en daarom heeft hij ze maar vernietigd. En dat, is, dat zijn argumenten waar God gevoelig voor is. En ook dit, hey, waarom zouden de volken zeggen waar is hun God? Dat gaat over zijn naam, dat gaat over zijn trouw, dat gaat over hoe God is en daar refereert hij aan. En dat heeft effect. God luistert daarnaar. Het is net, en natuurlijk weet God dat wel, maar het is net alsof God eigenlijk op, op dat moment nagaat denken: van ja, ja, waar ben ik mee bezig? En zo is het natuurlijk niet, want God heeft alles in zijn hand. Maar het is wel omdat hij dit, omdat voorbidders dat zeggen tegen hem dat er iets verandert. Want hij gaat dan anders doen. En dat zegt hij ook bij Mozes. Ik spaar ze, ik ga nog steeds met hem mee. Dat is ook hier zo. Ja, we neemt het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. En hij antwoordt en hij zegt tegen zijn volk, zie ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de volk. er wordt echt een enorme omwenteling die er plaatsvindt alleen maar op het gebed dus van Joël en op het verootmoedigen van het hele volk. En dit is echt een omkeer die gigantisch grote gevolgen heeft, niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren eromheen. Ik zal die uit het noorden ver van u weg doen. Ik verdrijf hem naar een door- en woestland. zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen, zijn stank stijgt op, zijn walm zegt op, want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd land, verheug u en wees blij, want Yahweh heeft grote dingen gedaan. En daar stopt het ook niet bij. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, zegt hij, want de weiden van de woestijn worden weer groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgboom geven hun opbrengst. Dus het hele land wat verwoest wat, was, dat wordt weer nieuw leven ingeblazen. Dus alles gaat weer groeien, het gras komt weer op. De bomen gaan uh, weer vruchten dragen. En de, nou ja, zo ook de wijnstok en de vijgenbomen. Ze geven allemaal weer hun vruchten. En dan is er weer blijdschap. Want dan kan er weer gegeten worden. Weer, en dan kan er weer wijn gemaakt worden. En dan is er dus weer blijdschap in het land. En u kinderen van Sion. Verheug u. En wees blij in Yahweh. Dus blijf nou alsjeblieft niet hangen bij de vruchten. En dat je dus bent dat je weer kan eten. En dat je weer kan feestvieren, Maar, zegt hij. Wees blij, maar wees ook vooral blij in Jaweh, dat Hij al deze dingen gedaan heeft. Want Hij zal u geven, de leraar tot gerechtigheid. En dat is natuurlijk gebeurd. Die zal regen op u neerdalen, vroege regen en later regen in de eerste maand. De doorsloeren zullen weer volkoren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. En dan krijg je het mooie, ik zal de jaren vergoeden die de veld springen gaan, de jongens springen gaan. De zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Dus de jaren die ze dus hebben geleefd in een gigantische hongersnood, omdat alles weg was, die worden vergoed, die worden aardig teruggegeven. Dus de opbrengst die ze krijgen, die wordt zo groot, dat die jaren eigenlijk ja, verdwijnen, omdat alles wat ze toen gemist hebben, alsnog gegeven wordt. Mijn grote leven dat ik op u af had gestuurd, zegt jaren. Okay, dus dat grote leven van die sprinkhaan dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van Yahweh uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dus de beloftes die die doet, die blijven daar niet bij, maar die gaan gewoon door. Het, het is een geweldige boodschap, dat ze eerst dus zo in de nood zaten en zo geconfronteerd worden met verwoesting en vernietiging en hongersnood, en dat dan God omdraait, en dan met een overvloedige zegen komt, zo'n grote zegen. Dat al die jaren die ze, ja, waar ze niks te, niks te eten hadden, eigenlijk dus vergoed worden en alsnog uitbetaald worden. En waarom is dat nou allemaal? Om dit. Omdat ze moeten weten dat hij, Jaweh te midden van Israël is. Dat ik Jaweh uw God ben, zegt hij, en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Nou, dat is iets waar we natuurlijk naar uitkijken. Dat het eindelijk een keer klaar zal zijn. En dat uiteindelijk Israël niet meer zal aangevallen worden. En dat ze vredig zullen wonen. Dat niet alles zeg maar afgepakt wordt. Of dat het betwist wordt. Wat je nog steeds ziet, hè, van dat het hele volk, als ze maar ergens iets moois opbouwen. Dan komen de andere volken en die zeggen dat is van mij, of dat was van mij, of wat ook. Het wordt altijd betwist. En dan krijg je dus een stukje. Waar Petrus aan refereerde. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Nou, dat moet een geweldige impact hebben gehad op dat volk. Wat er eigenlijk zo slecht aan toe was. En als je dan ja, de parallel trekt van wat hij daarvoor gezegd heeft over wat er allemaal zal gebeuren... Met dat volk en met dat land. En je gaat kijken naar de Tweede Wereldoorlog wat er met Dat hele volk is gebeurd. En dat alles wat ze hadden afgepakt is. En dat hij zegt dat alles vergoed zal worden. Dus dat alles wat afgepakt wordt, dat zal weer. En je ziet, af en toe dan zie je op televisie ook dat ze bezig zijn om al die, al die schatten om dat terug te vinden. Zeg maar alles wat geroofd is van de van de joden om dat weer boven water te krijgen en te zorgen dat het bij de rechtmatige eigenaars komt. Van de week zagen er we weer een uitzending over. Wat een zoektocht dat is en wat een verschrikkelijke dingen ze tegenkomen bij het onderzoeken van allerlei uh, schilderijen en andere kostbaarheden. En dan praat je dus echt over die verschrikkelijk veel geld waard zijn. En waarvan het nog steeds ontzettend moeilijk is om aan te tonen. Ja moest luisteren. Ze zijn de eigendommen van de Joden. En die horen terug naar de Joden. Maar het is zo verschrikkelijk moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar God belooft dat het zal gebeuren. God belooft, en dat hoeft natuurlijk niet die dingen te zijn. Maar dat kan ook op een andere manier zijn. God die staat alles voor open. Hij zegt zelf dat Hij voor hem de rijkdom op alle bergen is van hem het goud en de zilver. Dus hoe hij dat terug gaat betalen, weet ik niet. Maar dat het gaat gebeuren, dat is duidelijk, denk ik. En daar blijft het niet bij. Hij zegt, ik zal ook dan mijn geest uitstorten. En dat zal natuurlijk geweldig zijn, want dat betekent dat dus zeg maar, de zonen en de dochters van de joden zullen gaan profiteren. De ouderen zullen dromen dromen. De jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Nou, over wie gaat dit nou? Er zijn de dienaren en de dienaressen die hun dus in dienst hadden. En dat waren heel vaak, waren dat dus heidense mensen die dus of als slaven gekocht waren... Maar zelfs op die, die dus bij hun hoorden, wat we ook vanmorgen blazen, dat is ook die de feesten mee moesten vieren, dus ook de, de feesten, de Bijbelse feesten, staat heel duidelijk in wat de Christus voorgelezen heeft, die moesten die feesten mee vieren, want voor iedereen zal één wet gelden, staat daar. En dit is eigenlijk daar een soort bewijs van, ja, zelfs op die dienaren en op die dienaresse zal er in die dagen mijn geest uitstorten. Nou, dat is ook voor ons, hè, wij als geloven uit Heidenen, is dat zo'n mooie belofte dat het niet stopt bij zijn eigen volk, maar hij zegt, nee, ik heb nog veel meer op het oog. En ook daar zal ik mijn geest uitstorten. En daar zijn we getuigen van dat dat gebeurd is. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuig. En dan heb je even een probleem. Want wat zagen ze? Ze zagen vlammen als van vuur. En ze hoorden geluid als van een grote windvlaag. Dus het was geen echt vuur en het was geen echte wind, maar ze zagen een soort beeld ervan. Maar dat bloed en die rook zouden dan, zou Peters dan toch mis zijn geweest met zijn aanhalen van Joel? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er, wat er gebeurde met Pinksterdag, dat het een klein stukje is uitgekomen. Dus dat het nog niet in zijn volheid is uitgestort, maar dat dus een klein stukje van wat Joel gepredikt heeft, is daar tot leven gekomen. Dus ja, de geest is uitgestort, zeker, maar niet alles is gebeurd van wat Joop al gezien had. Dus dat bloed en dat echte vuur en die rookzuiden, die komen dus nog. Want er dus staat bij, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van Yahweh komt, die grote en ontzagwekkende. En die is dus nog niet gekomen. Dus de dag van Yahweh, die ligt nog in de toekomst. Die moet nog komen. Het zal geschieden zegt Joel dat ieder, en dat ieder moet je echt eigenlijk onderstrepen, ieder die de naam van Jahwe zal aanroepen, zal behouden worden. En dat is dus een keiharde belofte die Jahwe gegeven heeft. Dus iedereen die de naam van Jahwe zal aanroepen, en niet wat er dus in de normale tekst staat, de naam van Heeren dat staat er niet. In de grondtekst staat heel duidelijk, ieder die de naam van Jahwe zal aanroepen, zal behouden worden. Dus dat is cruciaal. En ieder die ze ergens verschilt van, maar ik noem de naam van Abdonai aan, of ik, wat, ook, wat je ook kan verzinnen, dat staat er niet. Er staat maar één naam. En dat is de naam van Yahweh. Die zal behouden worden. Want de berg Sion in Jeruzalem zal ontkomen zijn, zoals Yahweh gezegd heeft. Namelijk, bij hen die ontkomen zijn. die Yahweh roepen zal. Dus het is een tweeledige actie. Yahweh roept. En wij antwoorden door hem te noemen bij zijn naam. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik het omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hun doen afdalen naar het dal van Jozefat. Nou, dat lijkt heel mooi, hè? Dan zou je je bijna van, ah, fijn zeg, wij mogen er als heidenen bij elkaar komen. We mogen we dus optrekken naar Jeruzalem. Maar dat is toch even iets anders. Want wat gaat er gebeuren? Yahweh voert met hen een rechtszaak vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël dat zij onder de heidevolken verstoord hebben. Want, wat hebben ze gedaan? Ze hebben mijn land verdeeld. En dat heeft hij ook steeds vanaf het begin af aan gezegd, hè, van het gaat niet over het land van de Joden. Israël is niet van de Joden, Israël is van Yahweh. Het is het land van Yahweh wat hij toevertrouwd heeft aan de Joden. Die mogen daar wonen, maar het blijft het land van Yahweh. Dus de verdeling die de landen uitvoeren tot op de huidige dag, de UN en ieder die daarbij betrokken is, dat is opstand tegen Yahweh, want het is zijn land. En natuurlijk zijn de Israëlische de vertegenwoordigers die mogen optreden, als zijnde namens de eigenaar, maar het blijft het land van Yahweh. Dus daarom ben ik er ook van overtuigd dat Israël dat land niet mag weggeven, want het is hun land niet. Zij hebben dat in beheer, zij zijn eigenlijk assortement pachter die het moet bewerken en moet behandelen, ze moeten er goed voor zorgen, maar ze hebben niet het eigendomsrecht. Ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Nou, dat hebben we genoeg gezien, hè. Als je alleen maar kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, wat er voor, ja, wat er voor verschrikkelijke dingen gebeurd zijn, gaat er niet allemaal op in. Ze gaan een jongen voor Hoe staat er een meisje voor wijn, zodat ze konden drinken. En ook, wat wilt u van mij, Tyrus en Sidon en alle gebieden van Filistea, wilt u mij mijn handelswijze vergelden? Als u mij dat wil aandoen, zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Waarom spreekt u hun nou zo aan? Waarom zegt u dat nou? Omdat alles wat je dus tegen de joden doet, dat doe je tegen hem. Waarom? Het is zijn land en het is zijn volk. Er zit geen verschil in voor hem. Om eens luisteren, als je dat tegen hun doet, dat heb ik ook al tegen Abraham gezegd, wie u zegenen zal ik zegenen en wie u vloekt zal ik vloeken. En dat is niet veranderd. Die belofte die hij gegeven heeft aan de nazad van Abraham, die geldt nog steeds. En hij zal snel en onmiddellijk hun vergelding op hun hoofd doen terugkeren. Omdat u mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen, het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. Ze hebben de tempels leeggeroofd en ze hebben dat weggebracht. En hier zie je er een foto van. En dit is dan de triomfborg van keizer Titus in Rome. En hier zie je dus dat ze dus de menorah dragen, die ze uit de tempel van Jeruzalem geroofd hebben. En die ligt dus waarschijnlijk ergens onder in het Vaticaan. Dat is niet helemaal zeker, omdat er ook gezegd wordt dat de hunnen, die zijn er ook binnengevallen en dat die hebben heel veel weggeroofd. Dus misschien hebben die hunnen meegenomen, weten ze niet. Maar in eerste instantie, de eerste, degene die het weggeroofd hebben zijn de Romeinen, dus het zou... ...ergens onder in het Vaticaan kunnen liggen. Maar dit staat dus gewoon op de triomfboog in Rome... ...want ze gaan er gewoon prat op dat ze dus de tempel leeggeroofd hebben... ...uit Jeruzalem. Als je dan deze dingen leest van Joël... ...dan ga je toch achter je oren krabben, hè? dan ga je toch zeggen... ...maar eens luisteren, hè? als wij dan Yeshua volgen... ...dan moeten wij toch ook deze dingen in acht nemen als... Zo duidelijk blijkt dat dus de heilige geest uitgestort wordt en dat de profeet Joël daar al iets van gezegd heeft. En wij hebben het erover, van dat we de heilige geest mogen ontvangen. En we lezen dit in de Bijbel. Dan moet we toch zeggen, maar dan gaan we dit toch rechtzetten? Dan gaan we toch zorgen dat het vlak ligt, dat niet deze vloeken die Java uitspreekt, dat die ons treffen, niets van dat alles. Helaas. U hebt de judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. Nou, ze zijn nog veel verder weggevoerd en zijn tot aan de einde van de aarde zijn ze verdreven. Zie, ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. En dat zien we, dat is natuurlijk al heel lang aan de gang, maar we zien dat eigenlijk dagelijks gebeuren. Dagelijks komen er joden terug naar Israël die alia maken. En ze komen vanuit heel de wereld, en het mooie is eigenlijk dat ondanks deze crisis, dit is gewoon doorgegaan. Dus dat Aliyah maken, dat gebeurt nog steeds. Dat gaat gewoon door en die mensen worden gewoon opgevangen en die krijgen een plekje in Israël. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, zegt Yahweh. Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de judeërs. Ja, dat is heel triest. En ik zat hierover te denken van, ja, zou dat echt gebeuren, joh? Zou echt uh, op een gegeven moment mensen die dus daar... Schuldig aan zijn, zullen die verkocht worden aan Israël. Ik denk, stel dat het echt zou gebeuren, dan denk ik toch dat, het, ja, dat ze dan goed terechtkomen. Omdat de judeërs dan zo vervuld zullen zijn met de geest van Yahweh, dat ze ook goed zullen zijn voor degene die hun dienen. Dus dit is eigenlijk niet eens zo'n hele grote straf, denk ik. Ze zullen hen aan de inwoners van Sheba verkopen, aan een volk ver weg, want Yahweh heeft het gesproken. Ja, dat is dan wel weer minder, hè? want dan praat je dus over het volk, waarschijnlijk van die wat in Ethiopië zit. Roep dit uit onder de heidevolken, verklaar de oorlog. Wek de helden op, laat ze aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen. Dan wordt er dus opgeroepen, en dit is dan weer, net de andere kant op, smeet uw ploegscharen tot zwaarden, en uw snoeimessen tot speren, en laat de zwakken zeggen, ik ben een held. Ik ben niet bang. Snel te hulp en kom alle heidevolken van rondom. Verzamel u. Jawe, laat uw helden daarheen afdalen. Dus hij roept op aan alle heidevolken. Nou kom maar, verzamel je, zorg dat je alles maar bij hebt wat je maar kan verzinnen om je te verdedigen. En dan kom ik ook met mijn helden. Laat de heidevolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozefat. Want daar zal ik zitten om te berechten alle heidevolken. Van rondom. En daar zal dus de eindzitting plaatsvinden. Sla de sikkel erin, zegt hij, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De persgrijpen stroom over, want hun kwaad is groot. En dan kun je eigenlijk zien, dat is de hele, dat hele dal van Jozefat. Dat wordt dan gezien als een soort wijnpers. Nee, dus dat is vol met heidenen. En dan zal God, die zal dus gaan oogsten. Menigte, menigte in het dal van de dorstleden. Want de dag van Jahwe is nabij in het dal van de dorsleden. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. Dat zal zoiets verschrikkelijk zijn dat eigenlijk de natuur het gewoon niet wil zien. De straf die Jahwe dan uit gaat voeren, daar wil de natuur eigenlijk geen getuige van zijn. Jahwe zal van Afsion brullen als een leeuw. Ik denk dat het onvoorstelbaar is wat je dan zal horen. We hebben het wel eens van dichtbij meegemaakt dat een leeuw echt... Voluit brulde. dat gaat door mergenbeen, zo hard is dat. Ik denk dat dat niks is van wat je dan zal horen als God echt gaat brullen als een leeuw. Dat zal, nou ja, ik denk dat iedereen staat te bibberen en iedereen zal, zal bang zijn. Vanaf Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de hemel en de aarde zullen beven. En ik denk dat alle inwoners mee zullen beven. Maar, staat erbij, Yahweh is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Maar nou, dat is natuurlijk een gigantische hoop, want dan zult u weten dat ik Yahweh uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. En met vreemden wordt echt bedoeld degene die niet de naam van Yahweh erkennen. Dat zijn de vreemden. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen. En alle waterstromen van Jude zullen overlopen van water. Een bron zal aan het huis van Jude ontspringen. Die het dal van Sittim zal bevochtigen. Er zal een enorme zege vanuit Jeruzalem. Zal dus het land overvloeien. En dat zal dan doorgaan tot aan de einde van de aarde. Egypte zal worden tot de woestenij. Edom zal worden tot de woeste wildernis. Vanwege het geweld tegen de Judeërs. In hun land hebben ze onschuldig bloed vergoten. Dat zijn natuurlijk wel twee volken die. Vaak al zijn binnengevallen en verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Maar, zegt Yahweh, Juda zal voor eeuwig blijven. Jeruzalem van generatie op generatie. Nou, we zijn er gewoon getuigen van, hè? het bestaat nog steeds. En als je ziet wat er allemaal gebeurd is, hoe vaak het vernietigd is geworden, hoe vaak het is overweldigd en uh, ingenomen, dan is het gewoon bijzonder dat Jeruzalem nog steeds bestaat en dat het zo'n ja, zo mooie stad is. Ik zal hem bloed voor onschuldig houden, dat ik niet voor onschuldig gehouden had. Heet, dus Yahweh is daar echt in veranderd. Hij heeft echt gezegd, moet luisteren, en nu sta ik pal voor mijn volk. En Yahweh zal wonen in Sion. Dus de situatie zal weer hersteld worden. En Yahweh zal vanuit Sion, zijn woord zal dus overstromen over heel de aarde. Vanuit Sion zal het woord gaan klinken. Amen. Nou, een kleine samenvatting. Als de zaken helemaal fout lopen, wat we net meegemaakt hebben, pas dan toe wat Joel zegt. Laten we vasten en bidden. En dan hopen we dat God hoort. Zelfs als alles fout loopt, mogen we blijven hopen, want onze God is getrouw. Hij is een toevlucht voor zijn volk. En wij mogen ons ook scharen onder zijn volk, want wij kennen zijn naam. Uiteindelijk zullen de magere jaren vergoed worden. Gods beloften zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daar mogen we aan vasthouden en daaruit leven. Wij zullen Israël in zijn volle glorie als land van jaren zien. En dat zal geweldig zijn. Als je dat mag zien, dat dat land echt, zeg maar, dus als land van jaren gezien wordt en dat ze alles terugkrijgen wat dus van hun geroofd is, ja, dat moet een geweldige zege zijn die ook een enorme zege zal geven over heel de wereld. Halleluja. Amen. Laten we dan zingen de Heere bouwt aan Jeruzalem. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn uw genade. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we nog I raise a hallelujah zingen. Nou, ik zal een dankgebed uitspreken.